Door de dichte mist is de ochtendspits veel drukker dan het 50 kilometer file. De spitsroken zijn bijna overal dicht. Met uitzondering van het zuiden van Limburg komt de dichte tot zeer dichte mist voor. Waarbij het zicht minder kan zijn dan 50 meter. In het oosten en noorden kunnen bruggen en viaducten glad zijn. Omdat de mist daar op sommige plekken is aangevroren. Ook het vliegverkeer is vast van de mist. Schiphol heeft tot tientallen vertrekkende vruchten geannuleerd. Het KNMI denkt dat de mist nog zeker op morgen aanhoudt.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 Maar door de mist liep hij vertraging op en was er geen tijd meer voor zijn column. Die verschijnt nu morgen in de Telegraaf. In de Egyptische Cairo zijn daarbij een confrontatie tussen betogers en veiligheidsgroepen zeker 13 doden gevallen. De Egyptische politie en het leger bestormden gisteren het Tragieplein, waar duizenden betogers demonstreren tegen een uitblijven van hervormingen. De betogers werden verjaagd met traangas en hun tenten werden in brand gestoken om overnachtingen op het plein te voorkomen. In New York is een man gearresteerd die van plan was bomaanslagen te plegen. Dat heeft burgemeester Bloomberg gezegd. De man zou aanslagen hebben voorbereid op de politie en op Amerikaanse militairen. De verdachte is een 27-jarige Amerikaan van Dominicaanse afkomst. Het weer mist dus en opnieuw grijze nevelig. Het wordt een graad of negen. Dit was het. Dit is Jeroen van der Velde van de ANWB. Door de mist is het een behoorlijke drukke ochtendspits. Er staat 120 kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 8 kilometer. Die staan op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Hoeflaak en Eendbrugge 8 kilometer. A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen af het Geldermals en knooppunt Eveningen 13. A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidstendam en Hoogmaden 11. A6 Lelystad richting Muiden. Bij knooppunt Muidenberg 12 kilometer. A7 Hoorn richting Zaandam. Tussen af het Averhoorn en knooppunt Zaandam. 19 kilometer op de A28 zwolle richting Utrecht tussen Nijkerk en Leusen wel 12 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 In a western town, call the police as a madman around, running down uh, underground, to die far in Western town. In a western town, the dead and world. The eastern boys and western girls. In a western town, the dead and world. The eastern boys and western Girls only choice is if, when, why, what, how much have you got? Have you got it together? So, how often would you choose a hard or soft option? Uh, uh, In a Western town, the dead end world, the Eastern boys and Western girls. In a Western town, the dead end world, the Eastern boys and Western girls. Thank <laughs> you. See yeah. you. Afgelopen uur bij CFM hebben kunnen luisteren naar Mario Sofort met het programma Sofort en Dank Dankjewel Mario daarvoor. We hebben er weer van genoten. En volgende week dan doet u het gewoon weer op de dinsdag en op de zaterdag. Zaterdagmiddag en dinsdagmorgen bij CFM. Het is even na twee uur. Je hoorde de Petro Boys en Western Girls. GFM.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 We've it gisteren over The Euro Breakdown, gisteren door Albert Jan En deze plaats staat er ook in. One more depending on well we are look away The people pretending everywhere She just another And there's bullets flying through the air A taste to carry on We watch it everywhere over there And then just turn it away Deze single hebben we hebben een hele tijd niet gehoord op de radio vandaar dat hij weer eens langs komt op de zaterdagmiddag bij Sierven door de Twardes en der Bistool Jan ja, dat is Fries. Wat staat voor geen idee wie ben jij wie ben jij of waar ben je waar, waar ben je waar volgens ben mij, mij? Ja, ja. ja volgens mij ook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 We daar vanavond. Ja, we gaan op voorste klein beetje in de stemming. Doe we met de BG's en Night Fever. I can't shake, I can't shake I can't shake, I can't shake the She moved through the night Controlling my mind and my soul I'm so sleepy, and my the feeling is a high-five You're a life, young girl, you're we don't have to show it We're playing for this moment tonight Maybe on the music sometimes But I'm ready dream it thinking my me We're playing we for this moment We don't have to do The light, the light, the light, you know, you're a nice, you're a nice, you're a nice, you're a nice, you're a nice, you' Oh. <laughs> Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl see the smoke to rise But they play cards, and you walk over You move past the guard. the are getting high We never thought we played that much And now it's more than all this God you want to touch You never know if when this could really be enough So move beyond the moon you'll see the stars When you look around you know the moon.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 ...en leerzame middag mee te maken. Dat de Sint aan het eind van de middag... ...met alle kinderen apart nog eens op de wilde ...spreekt voor de vitaliteit van de goedheiligman. man. Het was een geweldige dag... ...en uh, voor de jonge zandvoortertjes... ...en hun ouders, die door het Sinterklaascomité... ...perfect georganiseerd was. En wat ik nog even kwijt wil, is dat de technici van CFM... ...die het geluid verzorgde op, de, op het strand... ...en bij het raadhuis... Uh, ...en ook smiddag in de koorverhal. ...die hebben dat geweldig gedaan... ze kregen zelfs een hele mooie kaart... ...met een handgeschreven bedankje van onze burgemeester ik meier waarvan wilde helemaal geweldig ja. hier is de club van sinterklaas mijn ja, is bijna ik ben verliefd oh. geen trek in eten en ik kijk niet maar ik staat hoe zou het komen dat ik mij zo anders voel misschien dat jij wel weet wat ik bedoel Verliefd. Zij is verliefd Maar op wie dan zeg ik niet Ik ben verliefd Zij is verliefd Op een hele mooie Piet, Hij is zo lief Oh zo lief En hij heeft een mooie lach Ik ben verliefd Zo verliefd. op het moment dat ik hem zag Ik zie hem in mijn dromen En starend uit mijn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 De twelfdienst uitvoering van Phil Collins en Steel Studio af en toe denk je van nou die plaats laat hij één over Nee dat hoort dus bij de remix Ze hebben ze zelf gemaakt oh, nee. ja, waar. Ik zag jou al kijken over van uh, wat doet je erop houden weer Het hoort er gewoon bij Oh weet je wat er ook bij hoort Het weer benieuwd.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 I'll be there I'm not you. En we gaan uh, over naar Jan Fles. Jan Ja, vanmiddag een wedstrijd op Zandvoort. Amstelveen uh, is de gast bij uh, de, de SC Zandvoort. En uh, Amstelveen staat uh, op de Elke Plaats. En Zandvoort die staat op de 6e op de Plaats. En binnen twee minuten zijn er gewoon 2-0 2-0 voor Zandvoort. Dat is een hele mooie bal. Ik heb een, een van Jan Sonneveld. Prachtige voorzit van uh, Chris Niel In Zonneveld we krijgen een stuk stof in die zin gewoon. En nu, het is het misschien een niet uh, dat de doelpunt viel. En nu is het, uh, even kijken, een beetje gisteren weer schitterende paarschaffen op in paarschaf van -Hoppen. Hoppen die de laatste twee weken ontzettend veel gescoord hebben gehad. En de maakt niet zo vijfde doelpunt in drie wedstrijden. En dat is, uh, dat is aanmerkelijk. Dus zijn op dit moment voor Zandvoort. Zandvoort dat uh, moet gaan winnen. Want, ik zal je vertellen waarom. We weten nog allemaal heel goed dat de wedstrijd bij ZOB. Nu die, die gigantische vertrekpartijen aflopen. Daar kun je vast nog wel herinneren op. Men, ja, ja. Ja. Zandvoort heeft een staf. We krijgen daarvoor vijf punten in mindering voor Zandvoort. zo Ja, dat is toch al wat. En 300 euro botten. Uh, dat, dat betekent dus dat Zandvoort, uh, ja, als dat inderdaad boel gaat, want het moet uiteraard wordt de beroep getekend. als dat inderdaad doorgaat, dan uh, zag Zandvoort op dit moment één plaats. Want uh, daar staan ze maar één punt voor op, uh, um, nou, dat doet even de het niet te binnen. Maar dan komen ze maar één paar de te, te staan, want uh, de, de, de, tussen nummer 6. Uh, en nummer 8 is een 7 verschil. Nou, dat kan die 5 punten. Maar laten we hopen dat het niet zo gaat. Want breken niet voor het voetbal. Het is natuurlijk, ik vind het een beetje raar eh, om, eh, om een vereniging 5 punten in Boemering te geven. En hij mocht al eigenlijk voor een vechtpartij. Eh, het schijnt dat Sop exact hetzelfde heeft gekregen. Sop is de aanleiding geweest. Eh, daar zijn ook nog supporters over het veld gekomen. Dat heb ik allemaal verteld in de tijd. Maar eh, de KV heeft daar geen boodschap aan gehad blijkbaar. Ze hebben het rapport van de Arbiter gezien. En dat heb ik toch al ook niet gezien. Daar klopt niet al te veel van. Het is gewoon heel anders gegaan als dat een goede Man het gezien heeft. Ron heeft in ieder geval gisteren een brief gekregen, waarin dus vijf punten minder worden gebracht en 300 euro boete. Dus die Visser, de enige die na die partij een rode kaart kreeg, ook heel waar, Beg begrijpt niet dat hij al het enige die toen die kaart kreeg, heeft ook vijf vis gekregen. Hij doet wel mee vandaag, want de stad gaat de maandag pas in. Dus uh, ja. De ongelooflijk zware straf, zeg? Ja, dat is echt ongehoord. Ongehoorde zware straf. Met name als je er niks aan kan doen. Nee, want uh, ik ik kreeg, ik kreeg van jou toen een beetje de indruk dat de tegenpartij was begonnen. Ja, klopt, klopt, klopt, klopt. Arbiter kon het niet aan, in ieder geval, dat, dat, dat zijn we allemaal al Dus de stad had alleen de derde minuut een de geen kaart voor stand te moeten geven, dat heeft hij niet gedaan. En toen is het eigenlijk voor ons alleen, alleen maar zwaar en erger geworden. Totdat dat, die tegenpartij uh, dan uitblok. Maar goed, zo so, so is de dus, stand van zaken, op dit moment, we staan nog goed verwerkt in de ranglijst. Uh, dat zal waarschijnlijk namen gebeuren, maar dat komt in een bericht. En er wordt eerst nog initiatief een, een ingewonnen door het bestuur van Zandvoort bij uh, Kelly Mollerijn, die is uh, gespecialiseerd in dat soort zaken. En als hij zegt, nou jullie hebben een kans, dan gaan ze in hoger beroep. Uh, als hij zegt, nou je hebt geen schrijvenkans, dan gaat dat niet doen. Dan moet ze in ieder geval vijf punten krijgen en zo ook. Hoe zie jij dat, uh, Joop? Hoe groot is de kans dat Zandvoort uh, uh, de zaak uh, aangaat? Ik denk voor niet te zeggen, Want het zijn allemaal uh, interne avd dingen. Die, uh, die, die, die tellen heel, allemaal heel zwaar bepaalde zaken. Ik heb geen idee. Wat uh, de motivatie is geweest om de, uh, vijf punten mining te geven voor een vechtpartij die niet eens begonnen bent. Ja, ik, uh, ik weet het niet, uh, mijn handelaar is daar gespecialiseerd en uh, Kees van Dijk die heeft al een brief geschreven en die is al onderweg. En uh, hem kidd hem en dan zal we van de week bellen met, uh, met een uitslag van jongen, hier kan het doen of jongen, nee, weet het weet geen schrijfverkans. Nee, we moeten het gewoon even afwachten. Ja, ja het was in ieder geval, ik, ik kreeg een brief te lezen van Van, van Dijk, van de voorzitter, en ik wist niet wat ik zag. Ik, echt, ja, ongehoord. Ongelooflijk. Oké okay, Joop, straks komen we weer uh, voor de wedstrijd uh, bij terug. Ja, ja vlak lekker 2-0. Dat is mooi. Binnen, binnen 6 minuten was dat, binnen 7 minuten. 2-0 oh. is een uh, leuk begin. Nou, op naar okay, de 10-0 dan. Oké. Okay, Oké, tot zo. Hoi. Dat was Joop van Essen, een mooie start dus vandaag voor SV Zandvoort. We staan 2-0 voor en zo mogen we het graag horen. Zelfs op zaterdag bij je tot aan 5 uur vanmiddag. En daarna Entertainment for You, ditmaal niet helemaal live. maar nog wel lekkere muziek, ook na vijf uur bij CFM. Hou de radio daarvoor aan. If I were to say to you, can you keep a secret? you know just what to do? I want to keep it, and I say I love you. A situation Hey girl, I thought we were the right combination You broke my heart? You, were, you, were, you Up to the target They knew you were, You, were, you, you You think you're smart Stupid, stupid I've It's messed up the duties I'm a part of the cure I'm a part of disease easy Home, oh, where I wanted to go. Home, home, where I wanted to go. Home. Sanders aan die plaatje, mag lekker om in de bieten te draaien op de Zandvoortse Radio. Voor de en de Buona Vista salsa Club en clubs. Nou, als we op het klokje kijken, het is uh, bijna tien voor drie. We gaan uh, nog één keer in de tuur terug naar Rio Frens, de voetbalwedstrijd. SV Zandvoort tegen Amstelveen Henraad. Hoe is het daar, Joop? Ja, Rob, we spelen nu in de negentiende minuut. En de stand is nog steeds uh, 2-0 in de voerder van Zandvoort. Dat uh, eigenlijk de laatste vijf minuten zich een beetje kaas en brood had eten. Maar daarvoor... Bah, bah, bah. Een mooie aanval had gehad en daardoor uh, gewoon een domme pech dat dat uh, niet verder uitgebouwd kon worden. Wanpech, echt waar. Uh, nu is Amstelveen, uh, in in, aan de kant van Amstelveen uh, en er wordt er een paar beetje toegezweld over weer. Meer wordt niet uh, gespeeld naar Patrick van Doorn. Patrick van Oor. die kan door pakken pakken. Wow. Die schrijft daar een hele slechte bal af. En daardoor kan uh, nou, Amsterdam weer uh, de e komen. Er wordt teruggegeven op de keeper. Uh, dat wordt druk gegeven op de keeper, maar niet genoeg druk. de bal gemakkelijk gespeeld worden. Daar is de centrale vergegen. En die kunnen nu gaan bouwen. En komen nu op de helft van S.V. Zandvoort. Toen gezien aan de linkerkant van het veld. De jongen uh, zwemmen komt midden bij die bal komen. Bij wel een aanvaller van uh, Amsterdam En die balen lamp op het dak. Van het doel van, de van uh, keeper doel van keeperbode zit, even achter je bel zo meteen, vanaf de 5 meter mij mag je die door in het stel gaan brengen. Daar ligt hij dan met een team weer en dan gaat aan op nee nee, speelt u daar Petri Kopen, koper met de bal aan de voet, dan gaat hij doen. Speelt nu in, Mol. Mol Mocht op de noord graag. Dat is erg goed te doen moment, Weer terug naar koper, koper. Een diepte bal, hoppen, hoppen, naar mol. Met de borst te stel. bal gaan hoppen, Jammer, dit net niet komt genoeg om het team het aan te spelen. Want toch was zand in de bal bezit, is Jan daar aan de overkant van zelf Wie daar in de bal bezit is. Van in de linkerkant van het veld, stel daar Petri van Oort. Van Oord, naar Mol. Mol die zag een beetje terug en terug doen, minder kant. Maar die gaan helemaal schieten en de keeper had los maar hij kwam net op tijd voordat kastenfies zijn voeten tegen haar kon uh, zitten dat was een heel hard schot van van uh, met laag gehouden en de keeper had er de grootste problemen, problemen mee om de ballen onder controle te krijgen en als kastelvries ietsje rapper was geweest dat hij zou maar zo weer in de weg kunnen liggen maar er is niet gebeurd dus is nog geen weer in, in de aanval die weer op de linkerkant van wordt er wordt gekeken, er wordt boek gespeeld. Nee, het is hier weer van de hoort die ik kan ingrijpen. Uh, Billy Visser, Billy Visser, Jan Zwemmer, zwemmer in balbezit. Boven zit nog steeds, dus geeft hij een niet maar wel naar volgen, Maar dat is niet de, oude, de beste baas. Daar kan hij ook bij komen. Dus te dus scherp. de type van uh, Amsterdam die heeft hij dan alweer ingewonst. Daar zijn centrale verdedigers. Amsterdam is nu aan het bouwen. Op eigen veld van alles het steeds. En toch ze zijn hier boven zitten. Dan komen niet bellen van Stamford. Hier over die linkerkant van Stamford. Uh, daar uh, komt de voorzet. En uh, het is uh, even kijken. Patrick Koper die kan die bal wegwerken. Koper. Uh, maar uh, hoe doe ik het een beetje? Tum -tum, voetbal daar? is die bal er eindelijk weg en is een uh, mol die in bezit is. Mol speelt Timo de Roos aan Kan hij meenemen? Ja, kan hij meenemen. Is hij sneller? Is hij Ja, hij is wel heel erg snel. We er, hebben toch een beetje afgestopt daar. Hij kan niet naar binnen snijden op dit moment. Uh, en die bol wordt over de, even kijken, de zijlijn gegooid, Dat was net, we kon dit niet zien. Over de zijlijn. Uh, dat was net aan de verkeerde kant van soms van de corner vlag. En zonf, mag niet in ieder geval gaan gooien. En het is even kijken, is het is heel goed als je ermee moet. Wilgen speelt Mol op de voet aan. Mol aan de gedekt. Mol schot! Sch schot voor het meest Bol! En daar is dat? Als je ons zo de bal laag had kunnen halen. dat is ook maar op voor de 3-0. Nu gaat hij over, de lat van Amsterdam heen. En mag de keeper van Amsterdam Een stel weer van, van de 5 meter Goed, we gaan uh, terug naar de studio. want we, we hebben 22 minuten gespeeld. En de stand is nog steeds 2-0. En, en straks in het volgende uur... We zijn terug bij Joop Perez, Het vervolg de van deze spannende wedstrijd. We houden we in de gaten voor je bij CFM. Door met de muziek nu op deze zaterdagmiddag. Een beetje visioen we weer vandaag. Maar goed, mag ik er niet drukken. Hier is voor jou aan Wils. In a castle dark, all on the west side I'm my feet, you know that I'm gonna to zou ook geheid is dat hoor met een uh, lekker plaatje uit de jaren 70, begin de jaren 80. If you could reach my mind. Dat is nog niet laatste plaatje in het We hebben nog wat berichten voor je. En dan gaan we op naar nieuws En weer van drie uur bij CfM. Ja, en wat voor berichten natuurlijk? Ja, Sinterklaas is. Sinterklaas zijn twee uh, hele grote Sinterklaas uh, bijeenkomsten. Allereerst hebben we Sinterklaas het toneel in het theater bekrocht. Traditiegetrouw hebben leerkrachten van de Zandvoortse basisscholen ook dit jaar een Sinterklaas-toneelstuk ingestudeerd. Het is dit jaar een stuk ijzerlijn geworden.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 Yep. Ja? Ja, ik ga het Ja, je zit erin. Ja, oké. Okay. Um, penalty was het voor uh, Amsterdam. Um, en een stuntstiekman alleen het stelsen van de Maakt het fout. Dus doe het dat ik dat makkelijk op kunnen pakken. Maar uh, Patrick uh, koper vond het nodig om uh, de aanvallen neer te leggen op een uh, onreglementaire manier. is die voor lijkt toch wel maar nummer 2. Oké, okay, dankjewel jouw volgende weer. Ik ben de muziekpiet, want ik hou van muziek. Ik ben dol op zingen, daarin ben ik u. En hoewel ik heel goed ben, word ik vaak verpest. In sommige dingen ben ik zelfs mee Mm -hmm. I would take the stars out of the sky for you Stop the rain from falling if you ask me to